Hmm, waar ga jij naartoe? Naar mijn zieke grootmoeder. Ik ga haar een mandje met lekkere dingen brengen hmm. en, en ik pluk wat bloemetjes voor haar. Hmm. De bloemen hier zijn niet zo mooi. Verderop staan er veel mooiere. Ga daar maar eens kijken. Hmm. Hmm. Hmm. Veel succes. Hmm. Die domme goedkapje liet zich door de wolf nog veel verder het bos insturen...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 Ik ben het roodkapje. Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open de, de deur open. de boze wolf trok aan het touwtje en de deur ging open. Grootmoeder lag in bed.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 U heeft van die grote oog? Dat is om je beter te kunnen bekijken. Wat heeft u een grote mond? Dat is om je beter te kunnen... opeten. In, In één hap slokte de boze wolfgoed kapje naar binnen. Toen draaide hij zich lekker om om een dukje te gaan doen. De jagersman, die wist dat grootmoeder ziek was, zwierf door het bos en besloot dus even bij het huisje van de zieke te gaan kijken. Ik wil toch weten hoe de oude vrouw het maakt. Misschien heeft hij iets nodig. Hier hangt een touwtje. Ik hoef er maar aan te trekken en de deur gaat open. Mensen, wat hoor ik? De grootmoeder kan snurken hoor. Wat? Wat zie ik nou?